Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van de schietpartij in Toulouse. zat op 2008 gevangen in Afghanistan. Dat zegt de directeur van een gevangenis in Kandahar. De vermoedelijke dader was daar veroordeeld tot drie jaar cel. maar ontsnapte tijdens een gevangenisopstand. De man zat vast voor het plaatsen van bommen in Kandahar. De verdachte van de vier moorden bij een Joodse school in Toulouse. wordt sinds vannacht omsingeld door de Franse politie. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat hij zich in de loop van de dag zou overgeven. Vier slachtoffers zijn begraven in Israël. Het gebeurde volgens de Joodse rituelen op een heuvel in de buurt van de Oude Stad in Jeruzalem. De Tweede Kamer is kritisch over de prestatiebeloning in het hoger onderwijs. Staatssecretaris Zelstra wil een deel van het geld voor universiteiten en hogescholen voortaan verdelen... op grond van de prestaties van instellingen. Hoe beter de prestaties, hoe meer geld. Een kamermeerderheid, waaronder CDA en SGP... ...zodat de staatssecretaris bekijkt hoe hij zijn plannen kan aanpassen. Volgens de Kamer leiden de plannen tot veel bureaucratie... ...en is er te weinig aandacht voor het onderwijs zelf. Onderwijsinstellingen lieten zich al eerder kritisch uit over het plan. Volgens sommige partijen in de Kamer werkt het nieuwe systeem ook fraude in de hand. De laatste tijd werden op verschillende instellingen diploma's verstrekt aan studenten... ...die daar eigenlijk geen recht op hadden. De rechter in Utrecht heeft de eerste hooligans veroordeeld... ...die betrokken waren bij rellen na de wedstrijd FC Utrecht-FC Twente... Straffen variëren van 80 tot 180 uur taakstraf. In totaal krijgen vandaag 74 Utrecht horecans hun straf te horen. Bij de rellen eind vorig jaar werden agenten en de ME bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen. Een aantal van hen raakte gewond. Het weer droog en zonnig, weinig wind, temperatuur tussen 13 en 16 graden. Ook de komende dagen veel zon, maar dan iets warmer. Dit was het... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANDB.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 Tot in maart, die fluiste talenten begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. Ja, Guus Meeuwen, stranige lachen. Overnozel gedaan. En tenslotte tevreden. Het licht uitgedaan. En ik klassieke. heb aan de telefoon Maaike Koper Hoi, van Hoi, Café Pina. Koper. Hallo. Hallo. is weer. Gezellig, gezellig. <laughs> ja, ja denk ik, we bellen je weer even. Want je hebt, uh, je hebt iets heel moois. Heb jij... Uh, aankomende, in ieder geval vier, je hebt 24 maart, is heel leuk is weer op de, in ieder geval, uh, op de kalender staan. Nou, dat hopen we zeker. We hebben het Lentenbokfestival. Nou, oké. Okay. We gaan uh, uh, de lente vieren. Nou, als je nu naar buiten kijkt, we, is het moment natuurlijk helemaal daar. Ja, absoluut. En dat betekent dat, wij zijn de Hertog Jan Vriendenkring Café. Um, een een, een geselecteerd café door Hertog Jan. En wij zijn trotse tapper van Hertog Jan Pils. Maar, maar ook, ook Hertog Jan Speciaal bieren En Hertog Jan maakt in de lente een heel mooi lentebok. Ik ben benieuwd. En dat is een, dat is een blond bier. Dat is een, een, een bovengistend bier met, een, met een, uh, uh, een best wel een pittige smaak. Hij zit ook uh, aardig in de alcohol. En uh, een genietbier. En dat blonde, kan, dat blonde uiterlijk is een beetje dat lente uiterlijk is, is, is een beetje verraderlijk. Want het is een stevig bier. En daar kan heel mooi bij, uh, bij gekookt worden. En dat is wat we gaan doen. We gaan het bier uh, vanaf 6 uur gaan we het vat aanslaan. Aanstaande zaterdag. En dan gaan we het proeven met elkaar. En vanaf 7 uur kookt het. Uh, mijn man Fred Paap daar allemaal uh, uh, lekkere hapjes bij, uh, biertapas, uh, um, weg met de winterhapjes. Dus uh, wat we achter ons laten, uh, de stampotten en, het, en, de, en de gestoofde gerechten en de, en de welkom lentehapjes. Uh, als je nu kijkt bij de, bij de groenteboer, dan zijn er alweer asperges en andere lentegroenten te krijgen. En daar gaan we wat mee doen. Lekker hoor. Ja. En het uh, begint bij jullie om zes uh, uur? Het en... begint om zes uur. Om zes uur starten we met het proef van de proef van de, van de hertog Jan Lentenbok. En dan is iedereen van harte welkom om uh, een proefglaasje daarvan in ontvangst te nemen. En om, uh, je kunt je inschrijven voor de, voor de, voor de biertapas. Uh, en die beginnen om zeven uur. En dan worden we okay. om de... Zoveel tijd wordt er een hapje gepresenteerd, alles huisgemaakt, door onze eigen creatieve kok bedacht en altijd passend bij het lentebok of met de lentebok zelf gekookt. Altijd lekker. Nou. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En uh, jullie gaan door tot twee uur s'nachts, heb ik gehoord. Uh, nou, wij zijn altijd tot twee uur s'nachts. Ik las het ook uh, bij het VVV op, uh, op de site dat het uh, dat hele festival tot twee. Uh, nou, je bent natuurlijk uitgenodigd om tot twee uur te blijven. Maar als je dat volhoudt uh, vanaf zeven uur, dan heb je je dagzaak er echt dik op. <laughs> op. De hapjes worden geserveerd tussen zeven en uh, negen uur. En daarna, uh, degene die, uh, die, die, die willen blijven, zijn natuurlijk van harte Ter welkom. Maar er zijn ook mensen die, uh, die de volgende dag, uh, uh, of die de dag zelf de dertig verzandvoet hebben ge ge uh, gelopen, of die de volgende dag uh, de, de, de marathon moeten lopen. En dat betekent dat die, uh, die, die, die het lentebalk alleen bij het proeven zullen laten. Wij zullen zorgen dat we daar hebben ook iets heel speciaals voor een heel mooi vitamine uh, vitaminedrankje voor uh, bedacht. Oh, Oké, okay. leuk. Dan nou, dan heel een mooi. Tip voor degene die de volgende dag echt vroeg uit de veren en de presentatie moeten leveren. Ja. Nou, in ieder geval een uh, feest voor iedereen dus. Nou, ik ben heel erg benieuwd, want uh, 24 maart uh, ga allemaal gewoon lekker naar café kopen toe voor het Lentenbok Festival. Hartelijk welkom. Ik zou zeggen gewoon doen. Dankjewel. En dan uh, ja, dus... Hartstikke bedankt voor de info. Inderdaad. Graag gedaan, en jullie bedankt weer. En, en we spreken je elkaar, komt, denk uh, ik wel weer. Dan laat ik het je graag proeven. Is okay. goed, dank u. Okay, doei. Nou, dat was uh, Maaike. Maaike Koper die van heerlijke, Café Koper. Heerlijk gelentebokje heeft. Ik ben heel erg benieuwd, echt waar. Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig, dus uh, wie weet sta ik ook nog wel even bij Café Kopertje <laughs> Lentebok uh, te proeven, aangezien ik uh, niet vies ben van een lekker biertje op z'n tijd. We gaan nog even lekker luisteren naar een klassieker, Elvis Presley. Can't help falling in love. En dan gaan we zo direct bellen met uh, Ton Aardissen van de Café Oomsteek. We gaan even kijken wat die voor ons op de in petto heeft. Nou, we gaan lekker luisteren. Let's go, can't help falling in love. Met het heerlijke, warme, soele lenteweer. Waarom? Would it be a sin? Lowrider featuring Sia, Wild Ones. En we hebben nu op dit moment aan de telefoon, als ik het goed heb... Meneer Brouwer. Ja, goedemiddag. Een hele goede middag. Hallo meneer Brouwer. <laughs> Dag uh, knulletje. <laughs> uh, we wouden het even met je hebben over het, uh, de muziekquiz van de aankomende zaterdag. Ja, nou, dat vind ik wel dat je even belt. Ja, natuurlijk. We gaan onze evenementjes even af, hè? Ja, wij willen natuurlijk wel even weten wat er allemaal gedaan wordt hier in het dorp. Ja, we hebben zaterdag een uh, Launhardie muziekquiz. Vertel. En dat is uh, een quiz voor uh, de echte Nou ja, well, We gaan, okay. uh, al, allerlei moeilijke vragen stellen, fragmenten laten zien. En uh, we gaan ook wat, uh, wat informatie vertellen over de artiesten. Dus een, beetje, uh, een beetje net als bij de top 2000 en ook Kijk. Oké okay, dan. Op die manier willen we het een beetje gaan doen. Oké, okay, en dat is uh, zaterdag beginnen op 9 uur. Dat gaat tot uh, 12 graden door. Ja, uh, drie uurtjes. Uh, in drie uur tijd uh, komen de, de, de meest uh, moeilijke vragen voorbij. Oké. Okay. Van maar, eigen uh, ons, onze eigen muziek kennen. Dat bedoel ik. <laughs> Inderdaad. En ik, uh, ik zie ook dat er uh, leuke prijzen te winnen zijn. Uh, kun, je, kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Wat is er allemaal zoal te winnen? Nou, er is, er is genoeg te winnen. Wat wordt uh, wat het? Het uh, cadeaubonnen, muziek, uh, CD, uh, DVD-bonnen. En uh, een hele mooie verzamel CD. Maar uh, ja, er is te veel om op te noemen eigenlijk. Dus, uh, okay. Bijna ja, iedereen, iedereen gaat wel met wat naar huis. Of een kater. Of, uh, of een ja, kater, of een hele mooie prijs. <laughs> Als je wel ouderhardig geweest bent, ga je nooit met een kater naar huis. Nee, klopt, er is ook nog een algemene rechtszaak over geweest toen. Dat klopt. Eh, misschien heb je de volgende dag een kater, maar niet als je weggaat. Oh. Ja, dat klopt, er is een rechtszaak toen over geweest, toch? In de zaak zelf. Gaat... Ja, dat is alweer al een tijdje geleden. Ja. Maar dat hebben we toen eh. even goed uitgesproken. Ja, maar dat ging niet over een kater, maar omdat uh, ik uh, liep de mensen hier nou uh, te veel, dat uh, te veel uh, uh, bleven hangen. Maar zo raak ik, ik nooit mijn kat hangen. kwijt, uh, pa. En daar werd ik van beschuldigd. Dat, uh, ah, je je bent onschuldig de de bevonden, bevonden, hè? Is, uh, wat zeg je? Je bent onschuldig bevonden, want je hebt zelfs nog een excuses aan de muur hangen van 3 bij 3 centimeter. Ja, ja, ze moesten een excuus aanbieden, <laughs> aan me, dus uh, dat hebben ze gedaan. Maar uh, wat, ja, wat, wat organiseer je nog meer? Want je, je hebt binnen, binnen korte termijn heb je toch wel wat dingetjes volgens mij, want uh, ja, zondag heb zo je ook nog wat. Het is ook toevallig dat jullie bellen ook uh, vanwege de EK. De Lauwen Hardingpas hebben wij, de kortingspas. Vanaf vandaag kan er ingeschreven worden. Hé, hey, helemaal te gek? Dus dat kost 15 euro. Nou, oh, helemaal top. Wat krijg je daarvoor? Wat, wat krijg je daarvoor? Hè? Dat is een goeie. Ja. Je krijgt 10% korting op je rekening tijdens alle EK-wedstrijden van Oranje. Hé, hey, kijk. Zo hoor het graag. Dat is allemaal hoor. Dus als je een rekening van uh, 40 euro hebt bijvoorbeeld, krijg je 4 euro korting. Dat is toch wel weer lekker. zijn toch weer hey. twee biertjes. Maar ja, dat inderdaad. Dat zijn inderdaad twee biertjes. Dat is wel mooi meegenomen, ja. Ja. Tevens krijg je het uh, mooie, schitterende en fantastische Louna Oranje pakket. Hé. Hey. Onder andere een T-shirt. Ze waren voor 25 euro, er zit t-shirt in. En uh, ja, allemaal andere leuke dingen. Waarom? Morgen hadden we een. Het, uh, het Euro 2012 logo natuurlijk. Ja, ja. Dus het uh, supporterstenuur tenu ligt al helemaal klaar in het, uh, het Lorne Hardy-pakket. Ja, dat, uh, dat komt helemaal goed. Ja, en uh, bij elk nee. doelpunt wat je scoort. Je een heerlijk shotje, maar dan moet je wel zo'n pas hebben, natuurlijk. Hè. Anders krijg je natuurlijk geen shotje. Ja, ik weet het ja. Lekker en, uh, Dus of, kortom, het is, ze het is zeker de moeite hadden. waard om voor 15 euro een pasje aan te vragen. Dan hoop ik dat ze elke nou, wedstrijd met 2-0 winnen. Nou, mag mogen mij met 5-0 ook hoor. Nou, wij, inderdaad, ja, dan ben ik alleen op het einde van de wedstrijd haal dan. Maar uh, en, dat maakt niet paard. uit, het komt goed. En, wat krijg je nog meer met je pas? Op je er uh, staat een pasnummer en dan kan je bij elke wedstrijd een hele mooie kans uh, op een hele mooie prijs. Oké. Okay. En dat kan bijvoorbeeld zijn een officiële wedstrijdshirt shirt of, uh, of een bal of uh, dat soort dingen. Dus, uh, dus, dus uh, het is vol op, uh, vol op knallen thuis, Ik hebben jullie, voor wat ik begrijp. Ja. Iedere keer, en, hè? En, en uh, nog wat, als je een pas hebt en Oranje wordt kampioen. Ja? Ja, e dat staat voor de pas houden. dus iedereen die een pas heeft, staat een hele grote verrassing te wachten. Maar daar kan ik nog niks over vertellen. Oké, okay, nee, dat begrijpen we, dat blijft een heerlijke verrassing. En ik ben benieuwd. En een voor de mooist geklede fan, dus uh, de mooist geklede oranje fan, <laughs> daar is ook uh, elke wedstrijd de prijs uh, te winnen. En je komt uh, in de krant met een foto. Dus, uh, hey. Zeker de moeite waard om je te verkleden. Dus dat gaan we ja, gewoon doen. de moeite waard uh, om een pas aan te vragen natuurlijk. Absoluut, ja. <laughs> Absoluut. Nou dus, oké, okay, uh, helemaal leuk. Vanaf vandaag uh, kan je inschrijven voor, uh, voor de Launardi-oranje Oranjepas. Oké. Okay, maar wat hebben we nog meer? Uh, we hebben natuurlijk de circuit in uh, zondag. Oké, okay, vertel. Ja. Daar zijn we op tijd open om 12 uur. En dat uh, doen uh, de Launardi samen met uh, de Lamstraal uh, en uh, de Rotary. Uh, hebben wij hier een hele mooie feest. Op de Heidehalpenstraat met een draaiorkest en een tap buiten en een uh, hotdogkraam En uh, alles voor een goede doel doorwens. helemaal perfect, dus komt nog ook eens ten goede. Dus alle alle hotdogs en soep, want we gaan ook soep verkopen. Lekker Dat allemaal naar het de, naar de goede doel, alle opbrengst. En uh, 50% van elk drankje, of, uh, 50% cent van elk drankje, gaat ook naar de doel dus Heel goed, heel mooi. we laten hem hier uh, de boel aankomen, maar moedigen. Nou, helemaal leuk. Helemaal top. Ja, dus uh, er is weer genoeg te doen uh, bij de Lorne Hardy zou te horen. Ja, en vanavond hebben we klaar voor jasje, dus uh, Eie, ook helemaal. Ook zeker de moeite waard. Dus gewoon doen. Ja, helemaal. Maar uh, nogmaals, voor de, de muziekwis kan je nog steeds voorop geven. Dus, uh, Oké. Okay. Dat is in uh, teamverband? Nee, gewoon individueel. Individueel, ah, oh, dat ja, maakt wel leuk, ja, dan kun je lachen mogen ja. We mogen ook uh, met z'n tweeën of zo dat is ook geen probleem hoor. Oh. Als je met z'n tweeën meer weet, dan uh, kunnen we dat ook wel aanvaarden <laughs> inderdaad. Nou, helemaal mooi. We zijn niet zo streng hè? Nee, dat valt reuze mee. Altijd met een knipoog. Dat bedoel ik. Haha, <laughs> <laughs> nou dankjewel uh, Roen. Ja, oké, okay. nou succes met jullie uitzending verder. Dankjewel. Okay, komt goed. Eh? En uh, nou, uh, ik praat nog verder hein, met jullie lunch. Oh, we hebben net genoeg. Oh, zit er al in, nog? <laughs> oh. <laughs> Oké. Okay. Okay. Hey, we gaan je spreken. Hoi. Hoi. hoi, hoi. Nou dat was dus uh, Ron Brouwer van Lauren Hardy Die dus heel veel op het agenda heeft staan Heel veel oh. En het is ook zeker de moeite waard Om natuurlijk die uh, EK pas aan te vragen Ik ben eigenlijk waardig nieuwsgierig inderdaad Naar wat er uh, inderdaad Het uh, dus, is gewoon eigenlijk gewoon één grote circus prijzen Slachthuis het EK bij Lauren Hardy. Ja. Dus het is gewoon, ik heb zoiets van dat moet je gewoon doen Gewoon naar me toe gaan, hup knallen, niet eens blijven zeg, maar gaan Ik zeg doen doen. We gaan lekker luisteren naar Guns N' Roses Met Paradise City Waar? Daar zitten we op dit moment in, in de Paradise City, Sanford heerlijk lente weer. Let's go oh. lekker hoor. Oh. Rustig op powerklok. Voor pa. een klok hè. Yeah. Guns N' Roses Paradise City.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 We ja, horen samen met Sef, bagagedrager. En uh, zeker een populair nummer op het Zeker een populair nummer. Wordt nog steeds overal heel veel gedraaid. Ook heel erg lief. En uh, we gaan ze even verluisteren naar een, ja, ja, niet echt klassieke, maar wel een lekkere, echte, zo, ja, zo, ja, warme, warme lentehit vind ik wel. Rio met When the Sun Comes Down. Hij heeft heel die pasbak sowieso. over. prachtige, prachtige weer. Dus, dus we gaan Dus We gaan beginnen. die yeah. vibration? Dat me away, me people stand up to fight desperation, as we One. When the sun comes down. Heerlijk, heerlijk nummertje. Toepasselijk ook voor het heerlijke warme lenteweer waar we weer in zitten vandaag. Een heerlijke zomernummer. En ondertussen is bij ons aangeschoven, zeg to het maar. Ton Ariksen van Café Oomsteen. Helemaal ja, goed. Is. Ja, we hadden je net, uh, ik had je net aan de telefoon. Want uh, jij hebt een uh, hele leuke avond heb jij georganiseerd. Vertel er eens wat over. Nou, het is zo dat. Uh, dit is het vierde jaar dat ik uh, karaoke doe. En dat gaat bij mij om het prijzen. Dit jaar is ook weer een reischeck te winnen van 250 euro. Zo. Dan blijft er een beetje competitie in. Anders heb je alleen maar gezellige liedjes. Die zijn ook, ja, die zijn ook leuk. maar spannend, maar, ja, spannend Nu hebben we nog een beetje, een beetje echte competitie, zeg maar. Ja. En uh, dit voorjaar, of deze afgelopen maanden, zijn we gezegend met uh, heel wat, uh, nou toch wel hele goede zangers en zangeressen. Oké, okay, oké. Okay. Want Joyce Vastenau, die is ook bij jullie begonnen? Dat was de eerste keer dat ik het deed, dat was de eerste winnares. Nee. En was de, de tweede was Marieke Fransen en de derde Bianca Dorsman. Die zijn allemaal nog wel bekend en hebben nog iets gedaan in de muziek. Joyce geloof ik helemaal. Ja, klopt. En dan hebben we nog een keer gehad Ron de, Wit de Winter. Nou, die doet dit jaar ook weer mee. Dat is een titelverdediger. Nou, dat was toen tweede geloof ik of zo. Maar ja. dat is een hele goede Tom Jones imitator. Dat is echt geweldig. Ah, nou, leuk. Dus we hebben vanavond dus sowieso met elkaar ook avond is het echt van alle muziek thuis. Ja. Oké. Okay. Ja, het is het Nederlandse lied, het echte levenslied. En dit jaar ook heel sterk vertegenwoordigd. Uh, zoiets als uh, vergelijkbaar met Adele En zo klinkt het dan ook echt. Wauw. Ja, mooi hoor. Heel Zeker mooi. de moeite waard is om te bezoeken. Om te bezoeken en om mee te doen. Om, hoor. om mee te doen. Ja. Ja. Kijk, niet iedereen kan die prijs winnen. Maar nee. heel, heel gezellig om daar te zingen. Altijd leuk. Absoluut. Dus ja, het is echt, echt nog echt een stuk competitie, is het eigenlijk ook nog. Dus we ja, moeten het echt, echt competitie even opnemen. Ja, van iedere voorronde blijven er worden er drie genomineerd. Dus zo is de finale, dat is op 28, 28 april. Okay. En dan worden, dan worden de prijzen verdeeld. Oké, okay. ja, helemaal leuk. Dus Zandvoort uh, uh, laat het talent uh, goed, uh, goed naar buiten komen, om dat ja. zo te zeggen. Ja, heel mooi. En uh, er zijn natuurlijk uh, verschillende prijzen te winnen. In ieder geval de hoofdprijs Inderdaad een rijcheck van 250 euro. Uh, wat, wat, wat voor prijzen zijn er nog meer? Er is uh, nog een prijs van uh, 100 euro en euro Oké. Okay. En, en hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om om, ja, om, het, om zo te beginnen? Want het is begonnen echt als een soort van gewoon gezellige karaokavonden, dat je daar nog zegt, van, nou we willen toch wel een beetje meer competitie van maken. Nee, de eerste keer was nog uh, zwaarder dan, de, dan deze keren. Oh, en dan okay. vergrijf, vergrijp je je een beetje, want het kost toch allemaal erg veel geld. En dan uh, om het goed te doen tenminste. En dan, uh, en dat wil ik, ik vind als je het doet, dan moet je het goed doen. En. Nou, daarom is dat in, in waarde een beetje gezakt. In, na het eerste jaar, mm. door mijn succes, zijn er zijn wat anderen die dat geprobeerd hebben. Dat is uh, gelukkig voor mij niet helemaal gelukt. <laughs> daarom kan ik rustig doorgaan. Ah, ja. Ik ben ook zo eigenwijs geweest om het een keer in de zomer te doen. Dat moet je niet doen, want nou mooi weer heb je niemand. Dus, uh, nee. Het is echt een winter gebeuren. Oh, ja. Oké, okay. ja, dat uh, blijft natuurlijk. Sondert, waarom is dan Gaan de mensen staan ze dan iemand liever buiten? Ja. Zijn er trouwens ook nog mensen die gewoon ook echt, echt jaarlijks gewoon terugkomen om het gewoon nog een keer te proberen? Of is het echt elk jaar zijn zijn het wel Nee, er, zijn, uh, er is een hele meidengroep ontstaan die uh, <laughs> met elkaar uh, okay. gewoon al die jaren al uh, braaf hun repertoire uh, afdraaien en die zijn dit jaar ook genomineerd en niet alleen vanwege het volhouden, maar er is een nieuw talent opgestaan binnen die groep. En ik zal niet vertellen wat ze zingt, maar. Het is zeker de moeite waard om even te luisteren. Ja. Oké. Okay. Jo met de banjo bijvoorbeeld. Is, uh... Oh, kijk, echt klassiek is. Ja. Ja, leuk. Ja, is helemaal top. Ja. ja helemaal mooi. Vind ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk dat het uh, inderdaad hier gedaan wordt. Want het is ook gewoon om, dan, zie je, dan merk je ook gewoon dat Zandvoort eigenlijk ook nog heel veel, heel veel muzikaal talent gewoon extra erbij hebt. Gewoon eigenlijk meer dan we, waarvan we zelf weten. Veel meer dan dat iedereen denkt. Ja. De getuigen dat is ook mooi. waarschijnlijk uh, wat ze bij XL gedaan hebben. Die deden The Voice. Ja, klopt. Hebben we ja. begrepen. Daar is. Uh, daar is natuurlijk ook, maar dat is volgens mij nou, net een stapje jonger dan bij mij. Ja, ik denk het wel. Bij mij is het toch wel uh, nou, boven de 25 in de buurt van de 30. Ook ah, een beetje ouder. En, en, er en, wel en, meer de de en een paarden nog uh, daarboven. Ja, een We beetje hebben. de gouden oude is ook. Uh... Ik heb een hele goede André Hazers bijvoorbeeld. Uh, ja, Oké. Okay. <laughs> ja, dat is echt mooi. Ja, leuk. Oké. Okay. Nou, dat is wel eigenlijk is heel mooi om te horen, want uh, je doet het uh, nu al vier jaar. Ja. En, um, je bent ermee begonnen, je bent ermee begonnen. Je zegt hetzelfde, het eerste jaar was best wel pittig. Heel veel mensen hebben het daarna ook nog geprobeerd ja. te kopiëren. Nou, gelukkig inderdaad voor jou zonder succes. En uh, ja, ben je ook van plan het gewoon ook, ook, ja, eigenlijk gewoon te blijven doorzetten om uh, sowieso omdat er ook heel veel mensen blijven komen? Nou, ik moet met zulke dingen eerlijk zijn. Ik ben bezig met café te verkopen. Ik word uh, binnen een paar weken 70 en dan is het eigenlijk wel mooi geweest. Ja. Maar verkopen in deze tijd is niet. Uh, Nee, niet, het, en, uh, niet het echt, makkelij echt makkelijk. Natuurlijk. Ja. En uh, ik wil, uh, zolang ik er ben, ga ik door. Dus ik schat in dat ik het nog wel een jaar of twee doe. Ja, helemaal top. Sowieso gezellig. gezellig. om te horen. Ja. Ja. Dus ja, ik uh, moet zeggen, ik wil je sowieso in ieder geval alvast hartelijk uh, danken voor je komst. En ik uh, hoop natuurlijk echt op een, uh, op echt een knallende wedstrijd natuurlijk. En uh, wanneer kunnen wij jou daarvoor terugbellen? Naar na, na welke ronde? Zouden wij kunnen terugbellen voor de, voor, de, voor, de, voor de uitslagen? Wie zijn er door? Wie zijn er niet door? Nou, dat kan uh, volgende week. Volgende oh, okay. week weet ik wie er uh, overblijft. Oh, Oké, okay. volgende ja. week kunnen we gewoon volgende week woensdag kunnen we hier bellen. Ja. Of kom je dan ook gezellig? Ik kom alweer gezellig even langs. Oh, Oké, okay. nou, Voor is de goed. volgende evenementen. Ja, voor dan, uh, dan heb ik wel weer wat nieuws op de korrel. Want er is bij mij ieder weekend is er wat. Nou, helemaal toch als dus je lekker bezig ja. blijft. Zorg zorgt ook wel weer voor een lekker stukje gezelligheid in het dorp en in de kroeg lekker zelf. Want uh, in de winter kan het af en toe best wel stilwezen. Ja. Dus we uh, moeten wel een beetje het feest, uh, feestidee erin houden. Ja, het is okay. niet alleen bier verkopen, maar ja, ook in het café ja. ben je ondernemer. Dus je moet ondernemen. Ook wat er omheen af zit is belangrijk. Absoluut. Nou, hartstikke bedankt, Ton. En we zien je, Graag gedaan. We zien ja. je volgende week terug. Ja. We zijn heel erg benieuwd uh, wie er doorgaat uh, en uh, wat hoe, hoe hevig de strijd komt. gaat losbarsten. Want als goed. ik het inderdaad nou, goed hoor van dit voor me op wil hangen. Dat natuurlijk komt helemaal Absoluut. goed. Dat gaan we doen. Hey, dankjewel. Ja. Hoi, Hartstikke bedankt. Nou, ja, dat we, was Tom? Ja. Tom dat, van Café Omstee. Zeker de moeite waard om eventjes langs te gaan met het karaoke. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben, als we echt zoveel zo, zo talent hebben, dan ga ik, graag, ga ik graag even naartoe. Even graag even luisteren. Dan heel erg nieuwsgierig. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Het wordt oh, een tondag, okay, nou, dus... daar, daar gaan we het gewoon voor doen Dus gewoon uh, langskomen, Café Homestay Gewoon doen, langskomen Voor de gezelligheid en voor de hele mooie muziek natuurlijk We gaan lekker luisteren naar Aficie met Levels Oké, okay, okay. tot dan hey, Doei Tom De cita is voor Robby, Robby Ja, Hij hoorde, Avicii met de levels. We zijn alweer aan het einde van het programma zijn we gekomen. Rob, we gaan het snel. Ja, we gaan nog even lekker luisteren naar de Temptations. Onmogelijk met, snel. De uh, Papa was een Rolling Stone. Papa was een Rolling Stone. Altijd lekker. Wherever he was, there was his home. Dus we gaan daar lekker naar luisteren. Ja, ja, ja. En uh, we zien jullie volgende week weer terug. Met het nieuwe broodje van de week. En natuurlijk uh, de agenda-pins. ook weer bij uh, ons over om de te stellen wie door ja. en wie niet. Altijd gezellig. Dus uh, tot volgende week zou ik zeggen. Tot volgende week. Hoi hoi. It was the third of September.